NL zegt dat het experiment met de aapaandelen bedoeld is als knipoog naar de financiële wereld. Het weer bewolkt, veel wind en buien. Eerst in het noorden, later in het hele land. Een kans op hagel, onweer en zware windstoten bij een graad of 8. Morgen geleidelijk minder buien en wind en een graad of 7. het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de a 1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 GM.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 Your fingers through my hair Your lips come close to mine The tension becomes more than I can bear Je Neger, ZFM Z Z F <laughs> you know girl it's crazy So I always been wanting a girl like you And I look into my eyes, baby, don't be shy It's a yes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 Wens wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. Veel supermarkten en winkels weigeren bij de verkoop van nieuwe spaarlampen oude spaarlampen terug te nemen, terwijl ze daartoe wel verplicht zijn. De meeste bouwmarkten en woonwinkels houden zich wel aan de regels. Winkeliers zijn het wettelijk verplicht om bij de verkoop van elektrisch product de afdanker terug te nemen. Die worden dan verwerkt en eventueel hergebruikt. Bij een overval in Oostzaan in Noord-Holland is een man zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen is overleden. De 65-jarige eigenaar van een taxibedrijf en zijn vrouw werden in hun huis overvallen. Ze werden vastgebonden en mishandeld. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en waarschuwde de politie. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Voor haar man kwam de hulp te laat. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Of de overvallers iets hebben meegenomen is niet bekend. 2011 was een warm jaar, volgens het KNMI zelfs een van de warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. In meetstation De Beeld kwam de gemiddelde jaartemperatuur uit op 10,9 graden. Alleen in 2006 en 2007 was het warmer, zegt het KNMI. Dit jaar is een record aantal ladingen Ivoor onderschept... Traffic, een internationale organisatie die handel in wilde dieren en ivoor in de gaten houdt, begon 23 jaar geleden met het verzamelen van gegevens en nog nooit eerder werd zoveel ivoor in beslag genomen. In totaal ging het om ongeveer 23.000 kilo, 4.000 kilo meer dan in 2009, het vorige recordjaar. Slachtanden van olifanten leveren veel geld op, met name in Azië.